Lot Lewin met het NOS-journaal. Het KNMI heeft vanwege de naderende storm Kira code oranje afgekondigd. De waarschuwing is van kracht vanaf morgenmiddag 4 uur en geldt tot zeker 10 uur s avonds. Vanaf 10 uur morgenochtend geldt ook code geel vanwege de aantrekkende wind. Het is nog niet duidelijk wat de weersomstandigheden betekenen voor onder meer het trein- en luchtvaartverkeer. Schiphol zegt dat reizigers rekening moeten houden met vertragingen en annuleringen. In Thailand heeft een militair zeker tien mensen doodgeschoten, meldde Thaise media. Dat gebeurde bij een winkelcentrum in een stad ten noordoosten van Bangkok. Volgens de eerste berichten schoot de militair met een machinegeweer op een legerbasis op zijn commandant en twee anderen. En Daarna stal hij een legervoertuig en reed daarmee naar een winkelcentrum waar hij verder ging met schieten. Op dit moment zou die nog een aantal mensen gegijzeld houden. De schutter zou volgens Bangkok Post zijn daad hebben gefilmd via Facebook. Live. In Rotterdam zijn twee mannen opgepakt die met zware wapens en messen optraden in een videoclip. Vermoedelijk gaat het om de Rotterdamse rappers Klas en Blakka. Agenten hebben gisteravond de woningen van de mannen doorzocht en het duo wordt verdacht van verboden wapenbezit.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 Het weer, het is bewolkt met af en toe regen. Later vanmiddag klaart het op vanuit het westen. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen wordt het dus stormachtig met plaatselijk veel regen. Blijft wel zacht met maxima van 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Nou beginnen we de zaterdagmiddag bij CFM met heel veel Michael Jackson. Ook in uh, de uitzending van uh, onze collega's hiervoor van uh, Erik en Marco... heb je Michael Jackson al kunnen horen. En uh, toen met de single Billie Jean in een speciale jazz-uitvoering. Want we hadden CFM Jazz uh, zojuist. Tussen en, 12, 12. 12 en twee. heerlijke, heerlijke ja, muziek. muziek. Ja, helemaal goed. Wij zijn er weer tussen 2 en 5. Goedemiddag Albert-Jan. Ja, goedemiddag Rob. Uh, goedemiddag luisteraars en kijkers. U ziet mij niet, maar ik ben er wel weer. Hallo Albert-Jan. Dus Fijn kom, dat je er bent. Dus ik kom gezellig bij je buurt. We, ja, heel we, we goed. kunnen mijn We kunnen ook nog even een schimp van mij opvangen. Wat een week weer, hè? Ongelooflijk. Ja, de eerste paal is uh, in de grond gedraaid ja. door uh, Gert-Jan Bluis. Daar hebben we het over Nieuw-Noord natuurlijk. Daar hebben we het Sandport, over. Zandpoort. Ja. Zandvoort. En. Uh, Verder natuurlijk, de strandbachters zijn druk in de weer met opbouw. Ik zou alleen even zeggen, van doe even rustig aan. Want we gaan maandag maar verder. Want snoer eerst alles maar goed vast. Ja, Kiara want, komt eraan. Ja, ik heb later, later in de uitzending... We hebben natuurlijk om half drie het reguliere weerbericht. Maar later hebben we nog een speciaal stormweerbericht. Want het gaat wel spoken morgen. Goed, maar zover is het nog niet. Het enige wat, het niet, wat we niet zien, Rob, is het zonnetje. Nee, dat valt een beetje tegen. Dat valt een beetje tegen, want meestal als wij uitzending hebben... dan schijnt de zon en dan zitten wij lekker binnen. Goed, wat gaan we doen? Drie uur lang live uh, ZFM Radio op deze za Zandvoortse zaterdagmiddag. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementagenda. Ik zou, zou zeggen, legt u alvast de agenda uh, even met een pen bij u neer. Want er zijn een heleboel evenementen, uh, met name over de Grand Prix... en uh, meepraten over informatieavonden... Want er komt nogal wat voorbij de komende drie uur. Maar goed, terug naar de evenementagenda, half vier. Het weerbericht, uh, eerst het gewoon, het gewoon reguliere weerbericht om half drie. Het dier van de week. Nou, kan je nog herinneren dat ik vorige week Barney uh, had? En ja. Uh, dat hij uh, van de week was die gereserveerd. Maar dat het bordje gereserveerd is, is er weer af. Oh, dat is jammer voor Barney. Dus uh, Barney zit zelfs sowieso in het uh, dierenhuis, Maar deze week hebben we tijd voor Luna. En die heeft het trouwens ook al een keer eerder gehad. Maar Luna is volgens mij weer terug. Dus het dier van de week om half vijf uh, hebben we dus Luna. Het gedicht van de week, nou dat wist ik gistermiddag vorige week al... na de uitzending uh, welke dat zou worden, om kwart voor vijf. Uh, dat is de tekst Steeds als je me aankijkt. Nou, als je dat gedicht hoort, dan hou je het, oh, hou je het niet droog. Zo mooi. Dus alle liefhebbers van het gedicht van de week, om kwart voor vijf is het weer zover. Uiteraard hebben we nog Zandvoort nieuws in het kort. We, er wordt weer gevoetbald. SV Zandvoort speelt vandaag thuis tegen Marken SV. En daar is voor ons aanwezig Joop van S. tegen tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen met Joop. Nou, ik moet zeggen, uh, SV Zandvoort is niet lekker uit de winterstop gekomen. Twee keer achter elkaar verloren, ondanks een nieuwe aanwinst erbij in de aanval. Hopen dat ze die draad uh, niet doorzetten en dat ze even de zaak uh, de neus de andere kant op zetten. Maar ze staan nog wel op P4, ja, dus het valt mee. Oké, okay, maar dat, kijk, die, die 2-1 van vorige week, dat was ook in de laatste minuut. Ik bedoel, op een gegeven moment moet je die, die, die punten toch mee naar huis nemen. Maar goed, is niet gelukt. Twee keer verloren, dus de hoogste tijd dat ze nu thuis gaan winnen van uh, Marken. Uiteraard hebben we Pit Report om kwart over vier. Tegen kwart over vier hangt even van het voetbal af. En natuurlijk met veel nieuws inmiddels vanuit de Pitstraat. De Formule 1 maakt zich op voor de, de, de trainingsweek in Barcelona op het circuit van Catalonia. Uh, einde van deze maand. En de eerste auto is al onthuld. En die van Haas is inderdaad onthuld. En verder hebben we natuurlijk meer nieuws uit de wereld van de Formule 1. En wellicht ook nog even tijd voor Sport Kort. Ik zou zeggen, uh, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. En uiteraard uh, kan je meekijken op www.cfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En wist je trouwens dat Jan Lammers alweer de eerste ronde heeft gereden... van de week over het circuit, samen met Gerard van der Storm... Even een uh, illegaal rondje gemaakt. Maar ze hebben hem wel afgemaakt. Met, met een SUV was dat? Nee, met een uh, BMW was dat. Okay. Dus uh, nee, dat ging helemaal goed. Asfalt was nog niet klaar, maar we rossen er gewoon overheen. Lekker rondje, circuit op het uh, nieuwe circuit van de Sandforce. Nou, we worden juist van Erik Wijs dat het allemaal goed gaat op het circuit. Dat er werkt met de Force spoedig verlopen. Dus wij zijn klaar voor de Formule 1, 1, 2 en 3 mei aanstaande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 Een singel uit de jaren 80 van de muzikale familie The Barts, The Rhythm of the Night. Ja, uit de jaren 90 vergeten we zeker niet te draaien. Want toen begon het voor CFM 1990, 9 februari 1990. En dat gaan morgen gaan we dat uh, lichtjes vieren op de radio. Met een uh, speciale uitzending tussen 2 en 5 uur. En uiteraard heel veel historie in uh, die uitzending. Morgen dus tussen 2 en 5 op de Zandvoortse Radio. En zo meteen op de Softworks Radio het nieuws in het kort. M people, moving on up. You've done me wrong, your time is up. You took a sip from the devil's cut. You broke my heart, there's no way back. Move right out of here, baby, go back your bed. Just Thank you think you are. But you can't is uh, 30 jaar jong en dat uh, gaan we natuurlijk het hele jaar door uh, vieren en vandaar ook uh, deze single uit de uh, jaren 90 even gedraaid dat was uh, and people and moving on up Albert-Jans zit er klaar voor het Zandvoorts nieuws, dit keer niet in het kort want er is wel het een en ander te melden ja allereerst, wij, uh, wij bestaan al 30 jaar maar weet je hoe lang de Zandvoortse krant al bestaat? Uh, ik denk 15 jaar ja heel goed want de Zandvoortse Krant bestaat deze week ook 15 jaar. Dus die hebben ook een feestje, een reden voor een feestje. Om precies te zijn, viel op 3 februari 2005 de allereerste editie van Onder de vlag van de huidige uitgever Zandvoort Press BV op de deurmat. Ik zou zeggen, ook namens ZFM van harte gefeliciteerd. Ja, de Zandvoortse Krant is echt niet meer weg te denken in Zandvoort. Het is echt een blijver, net zoals wij. He? Zo is dus, het. Goed, allereerst nogmaals namens ZFM van harte gefeliciteerd met 15 jaar Zandvoortse Krant. In een bunker in het duingebied bij Overveen is afgelopen week een grote gebruikte wietplantage ontdekt. Planten werden niet aangetroffen, maar de ruimtes in de bunker waren ingericht voor de professionele teelt van hennep. De politie kwam de plantage op het spoor dankzij een tip over gevonden hennepresten, aldus het Haarlems dagblad. Agenten die polshoogden namen troffen in de 175 vierkante meter grote bunker alle benodigdheden voor het kweken van wiet. Er werden onder meer potten met aarde, gloeilampen en stekkerdozen aangetroffen... ...maar ook tuinslangen, voedingsschema's en tuingereedschap. Alle kweekmaterialen zijn uit de bunker verwijderd en worden vernietigd. Om de plantjes van licht en warmte te voorzien... ...zouden de kwekers ondergronds een kabel naar een nabijgelegen elektriciteitshuisje hebben getrokken... ...om zo illegaal stroom af te tappen. Inmiddels heeft netbeheerder Jander de stroom van de, naar de bunker afgesloten... Met een druk op de knop heeft wethouder Gert-Jan Bluis afgelopen donderdag de eerste paal geslagen voor de twee woontorens van het project Zandvoort in Nieuw-Noord. Alle kopers van de uh, uh, 100 appartementen waren uitgenodigd door projectontwikkelaar Pact3D Zandvoort, eigenaar, makelaars en bouwbedrijf Niersman, om daarbij aanwezig te zijn en daarna te proosten op hun toekomstige woning. De verwachting is dat de appartementen eind 2021 allemaal klaar zijn. PWN heeft met de Dutch Grand Prix afspraken gemaakt om in de periode rond de Formule 1 het duingebied direct grenzend aan het circuit af te sluiten. De duinen die tegen het circuit aanliggen worden met festivalhekken van 27 april tot en met 3 mei voor het publiek afgesloten. Afsluiting van dit gebied is noodzakelijk om de natuur te beschermen en de veiligheid tijdens het evenement te waarborgen. Het gebied is wel toegankelijk voor hulpdiensten. Er komt dit jaar geen culinair Zandvoort. Bij het bestuur hebben zich te weinig deelnemers aangemeld. Dat meldt de Zandvoortse krant, mediapartner van NH Nieuws. Culinair Zandvoort heeft elf edities gehad. Organisator uh, Harry Lemmens zegt: Dit jaar zijn we bewust vroeg begonnen met de inschrijving voor culinair Zandvoort. Als we er dan één of twee zouden missen, hadden we waarschijnlijk nog wel een rondje gebeld. Maar het tekort uh, aan inschrijvingen was nu echt, echt te groot. En uh, Holland Casino gaat samenwerken met de Dutch Grand Prix en het circuit Holland en het circuit. Holland Casino gaat de komende drie jaar als offic official event supplier samenwerken met de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix en met circuit Zandvoort. Door de samenwerking wil het bedrijf bijdragen aan het grote succes van de Dutch Grand Prix en het bijbehorende impuls voor Zandvoort en de hele regio. Zandvoort is voor Holland Casino een historische plek. Hier openden we in 1976 het eerste officiële Nederlandse casino. Al dus Martijn Moes. Goed, Holland Casino ook aan boord. Dus niets wat uh, een goede, goed verlopen Dutch Grand Prix in de weg hoeft te staan. Goed, tot zover. Oké, okay, dankjewel Albert Jan. En het nieuws is na te lezen. Uiteraard ook op de ZFM-app. En mocht je die nog niet hebben, dan kan je hem gratis downloaden in de Play Store en de App Store. ...van die populaire single dance monkey, Tans en uh, Never Seen The Rain. Of we die never zien, dat horen we straks in het CFM uh, weerbericht. En die krijg je zo meteen na het uh, volgende plaatje. En dan uh, hoor je uiteraard hoe het de uh, komende dagen gaat worden. En vooral ook morgen, hè, met uh, Storm Kiara. Ja, ik ben heel erg benieuwd... Uh, of het een beetje overwaait of dat we echt de volle laag gaan krijgen, Albert-Jan? Nou, dat is natuurlijk speciaal weerbericht na het voetballen. Oké, okay, nou, dat horen we straks. Maar eerst gaan we weer uh, wat muziek voor je draaien. Hier is Sister Slits. Not now Radio is ook een klassieker. Dus ook heel veel klassieke muziek. Waaronder deze weer last in music. Ja, daar hebben we nog goede herinneringen aan. Die goede oude tijd, Albert-Jan. Ja, Weet je nog? Ja. Toen je nog naar de disco ging, <laughs> Albert-Jan. Nou, toen was je heel jong, hè? He? Toch wel heel jong. Heel jong. Oké. Okay. Nou, dan komt hij aan. Het stormachtige weerbericht. Zie je de weerbericht. Laat de boel maar lekker waaien. Hier is Albert-Jan. Nou, vooral... ...voorafgaand aan het, uh, regio, uh, de regio, uh, het gewone weerbericht. Alvast de volgende mededeling, uh, code oranje vanwege de storm Kiara. Uh, we gaan straks erna, uh, het voetballen plaat draaien en dan kom ik daar weer uitgebreid voor op terug. Want het was eerst uh, code geel, maar die is inmiddels opgeschaald naar code oranje voor morgen. Maar goed, eerst hier het reguliere weerbericht. Het, is, het was bewolkt vanmorgen en het was droog. Vanmiddag ging, gaat het vanuit het westen regenen. De zuiden tot zuidwestenwind waait matig en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Ook op de zondag gaat het regenen en in de avond volgen velle buien en daarbij is de kans op onweer. De temperatuur uh, stijgt naar 12 graden. Van belang is dan de wind, want de vrij krachtige en aan zee krachtige zuiden tot zuidwestenwind neemt flink in kracht toe. Aan het eind van de ochtend waait het aan zee stormachtig, windkracht 8... In de middag neemt de wind verder toe en aan zee tot gaat het stormen. Windkracht 9 en in het noordwestelijk kustgebied... en bij de wadden kan het zwaar stormen, windkracht 10. Verder zijn zeer zware windstoten mogelijk in de ochtend tot 90 km per uur... maar in de middag tot 120 à 130 km per uur. Bij de passage van de velle buien kan de wind uithalen... naar mogelijk zelfs 140 km per uur. En zoals gezegd, er geldt inmiddels code ORANJE gaan we naar maandag. Het is wisselend bewolkt en het komt tot enkele buien. De wind waait uit het westen en is vrij krachtig in de polder en hard aan zee. Windkracht 5 tot en met 7. En nog steeds kans op zware windstoten tot 100 km per uur. De temperatuur ligt rond de 9 graden. En tot slot dinsdag. De zon schijnt geregeld, maar het komt ook tot buien. En deze buien kunnen vergezeld gaan van hagel en onweer. De temperatuur stijgt naar maximaal 8 graden. Maar tijdens en kort na een bui... Is het enkele graden kouder? De wind waait krachtig en dan zee stormachtig windkracht 6 tot en met 8 uit het westen. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel, want Jan is straks veel meer dus over de storm Chiara die aan gaat komen. Het weer is ook naar te lezen op www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer? En het weer kan je uiteraard ook nakijken op de CFM-app. En die is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Sandvoort.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 Love is like a ship on the ocean Rock the boat, rock on with the bed, the rock with the bed, the bus, a room there, a roll yeah, a room there, a room there, a room there, a Rock the boat, rock there, a room there, a room there, This is CFA. I'll make it in the group, but you can tell right away and... De hitsingel van Steve Wander en Sir Duke. 10 minuten over half drie. Ja, dat betekent dat we gaan schakelen met Duitsjesveld. Joop van Nes. Want vanmiddag wordt er weer gevoetbald. Joop, SV Sanford tegen Marken. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, uh, uh, Rob. En uiteraard ook uh, Albezjan en uiteraard, Een ja. uh, um, nat en winderig uh, Duitsjesveld moet ik zeggen. Waar uh, inderdaad Sanford tegen Marken en Marken... Dan ja, gaat gaat eerst kog, ja, ja, ja, ja, ja, ja, eerste doelpunt, schitterende paas, van, even kijken, Van gaat naar Jesse de Haan. Jesse de Haan, die komt er vrij door en passeert de keeper van Marken. ja, jezus, Je hop, we hebben in, in de uitzending, geweldig, uh, goed, um... Ja, het is echt heel verhaal zeg. Want soms staat in ieder geval met een voelen. Nu is natuurlijk belangrijk. Um, Marke is in de derde klasse, dus toen ze nog derde klasse gespeeld, altijd een beetje een afgekeerd werd geweest. Um, vaak gelijk, net verloren, één puntje verschil. Uh, hier verloren, daar gewonnen. Er uh, was, was altijd uh, een beetje een beetje net, -net aan. Maar uh, uh, Marke is gepromoveerd en is nu een van de vroeger die onderin de.. De tweede klasse staat, staat op de 11 plaats en Sandvoort is vierde, maar vierde met drie punten verschil met de nummer 1, Firmestein. En de nummers 1 tot en met 7 is maar vier punten verschil. Zo dichtbij ligt deze competitie. En dat uh, is, uh, is in de ogen van Sandvoort van is dat belangrijk, want uh, een gewonnen wedstrijd zoals misschien wel vandaag... Dat, dat... Zomaar twee, drie plaatsen stijgen. En misschien wel, we natuurlijk aan de, de huismaken van de andere wedstrijden. Stijgen naar de eerste plaats. je zal het zeggen. Voorlopig is het weer 1-0 in Zandvoort. En het eh, Zandvoort proberen om een tweede doelpunt. We gaan ook een schitterende paas weer. En ik vind het niet bij komen, dat is erg jammer. Is erg jammer. Het was even het was, deze twee, twee broers uit elkaar halen. Dit was Salim Die. Uh, die een hele mooie paas kreeg van de tijd in het middenveld. En net niet een het stel genoeg was om die bal te kunnen te Goed, voorlopig staat het 1 en in het Duitersveld. En we zijn in de negende minuut. Kijk, dat is lekker. En na 9 minuten al voor staan daar op Duitsersveld. Dankjewel, Joop. En uiteraard komen we straks weer terug bij Joop Joopres. Voor het vervolg van deze wedstrijd 1 tegen 0. Na 9 minuten. Is het al voor tegen Marken. Even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Better En ook de muziek van uh, Nu hoor je zeker langskomen op de Zandvoorts Radio. Wat dacht je van deze van de Weekend en Blinding Lights. Gewoon een lekker plaatje, gewoon een vrolijk liedje. En wat ook een vrolijk liedje is, zo vlak voor uh, de storm waar we het zo duidelijk over gaan hebben, is deze. Hier is Dansado uh, Lambada. Dit soort uh, klanken hoort uh, op de Zompoortse radio... dan denk je eigenlijk van nou, de zomer komt er wel weer aan. Ka oma en uh, danzando lambada. Maar het is helaas niet zo. Nee, we gaan het hebben over de storm. Ja. Wat je waarschuwde ons uh, net al, uh, Albert-Jan... ik hoorde windkracht uh, 10, 140 kilometer per uur. Allemaal enge dingen in ieder geval. Klopt. En uh, de laatste update die ik heb gekregen luidt als volgt. Het KNMI heeft vanwege de naderende storm Kiara voor het hele land code oranje afgekondigd. De waarschuwing is morgenmiddag van kracht. Vanaf 10 uur smorgens geldt eerst code geel, met name aan de kust gaat het hard waaien. En in de loop van de middag kunnen er windsnelheden tot wel 120 km per uur worden bereikt. Op verschillende plekken in Nederland wordt overlegd over mogelijke maatregelen vanwege de storm. Tussen Den Helder en Zaandam wordt vanaf 2 uur morgenmiddag enkele intercity-treinen geschrapt. ProRail schakelt op extra hulp, locomotieven en storingsmonteurs in. Op andere trajecten zullen de treinen morgen tot na de orde gewoon volgens de geplande dienstregeling rijden. Dat is vanmiddag besloten tijdens een extra overleg vanwege de storm. Kiara die zondag over het land raast. Reizigers krijgen het advies: het weerbericht in de gaten te houden en kort voor vertrek de NS reisplannen te raadplegen. De impact van de storm Chiara op het treinverkeer... is volgens de twee organisaties lastig te voorspellen. Op voorhand wordt geen aangepaste stormdienstregeling ingesteld... mede omdat het er op zondag al minder treinen rijden... al dus een NS-woordvoerder. Veiligheid van onze reizigers en collega's staat voorop. Daarom zullen we zondag, mocht dat nodig zijn... alsnog ritten schrappen of in delen van Nederland... het treinverkeer stilleggen. Ook op Schiphol worden maatregelen genomen. De luchthaven denkt dat er door de storm minder banen uh, kunnen worden gebruikt. Vanuit veiligheidsoogpunt zijn er regels voor de sterkte van de zijwind op Schiphol. Als er een zijwind van 20 knopen, dat is ongeveer 10 meter per seconde, op de baan waait... krijgen de piloten een andere baan toegewezen door de luchtverkeersleiding. De KNVB overweegt betaald en amateurvoetbalwedstrijden morgen niet door te laten gaan. De bond houdt de situatie rondom storp Kiara gezet in de gaten. Zo vertelt een woordvoerder aan de NOS. We willen in elk geval voorkomen dat de supporters zondag al op pad zijn... voor wij een besluit hebben genomen. En de KNVB neemt daar vanavond om 8 uur een beslissing over... En wat betekent eigenlijk Code Oranje? Code Oranje betekent... Bij Code Oranje is er grotere kans... Grote kans op gevaarlijk of extreem weer... Met risico op schade, letsel en of veel overlast. Al dus de KNMI. Dus ja, ik zou zeggen... Uh, uh, uh, uh, wees voorzichtig morgen. En zeker morgenmiddag. Dat was het weer. Dan krijgen wij morgen een stormachtige uitzending, denk ik, tussen twee en vijf uur op de Zandvoortse Radio. Uh, morgen echt nog maar uh, spannen volgens mij, uh, Albert Jan, als juist Ik denk dat er een heleboel evenementen afgelacht gaan worden. Ja, met Kiara uh, morgen. Dus uh, Joop, heb jij morgen nog wat uh, in, de, in de buitenlucht, een buitenactiviteit, of niet? Morgen kost het niet, alleen binnen, Jackie Sandvoort. Alleen binnen, ja, ja misschien uh, gaat dat uh, er je gewoon je door. Kan ja, wel kans dat een heleboel... Uh... De normaal gesproken toeschouwers die, die uit Hanau komen zeggen: Van ja, dit is toch echt, is een beetje te link. Dat die niet gaan komen. Ik hoop het niet, natuurlijk, maar Ik ben er bang voor. Ja, het zit er wel in. Oh, maar ondertussen ja. spelen we nog uh, lekker buiten. Jesse Zondag gaat in ieder geval morgen door. De wetendebastie het heeft het expliciet aan uh, voorzitter Hans Reimers gevraagd. En gaat gewoon door. De huisraad weten dat het is bij deze. Maar oh, goed, oké, okay, we zijn met de voetbal bezig, Rob. Ja, hoe gaat het daar? ja lekker mooi want ik belde op een gegeven moment uh, voor een doelpunt maar al begon het verschrikkelijk dus belangrijk iets belangrijks niet en ik had er geen op om te blijven hangen dus ik heb dat doelpunt heb ik niet geholpen kunnen geven. maar soms staat met twee 0 voor en een prachtige paas, een dus schuimvlieg van, van de Casperis uh, op uh, op staan en ook die had een, een, een, zo een prachtige schot, dat een prachtige schot in, in het huis dat hij kon de keeper van uh, uh, uh, Monetterdam en dat is, is een man, uh, op de opnieuw verslaan. Uh, dat was de tweede keer die ik in deze wedstrijd. En ja, Sandvoort, dat, dat is gevaarlijk. Het is Niet meer zoals uh, de laatste wedstrijd thuis 8 1 Maar nee, de vijfde die is gevonden. En die is aanwezig. Uh, de, de spitsen worden goed bediend. En ja, dan, dan, dan moet je gewoon wel wachten tot het een nieuw valt. En dus iets weten gebeurt. En ik denk dat er de deze wedstrijd toch wel. Uh, misschien wel een paar keer zal gaan gebeuren. Uh, Soms is vele malen sterker. Ook uh, achterin niet veel te vrezen van. Mannikkerdam, hoewel. Mannikkerdam te vrezen regelmatig aan de bal is, maar dit is bij hun uh, niet uh, echt een iemand die uitblinkt. En bij Zwansen is het uh, bijvoorbeeld een klassieker en <coughs> ook het Pietersen daan en, uh, en uh, Nuitse Berg die uh, bergen met werk te zitten. Uh, ook uh, de nieuwe man Jeffrey van uh, is. Echt goed aanwezig, De name achterin. En uh, die, ja, die laat zich regelmatig zien. Uh, het gaat dus op dit moment uh, lekker met Wel Terwijl de laatste twee wedstrijden niet gewonnen zijn. Dat laat ik netjes zeggen. En Zandvoort uh, dus uh, op de vierde plaats staat. Laten we hopen dat het uh, door misschien wel uh, wat meer doen een, een mooie uitsters zal worden. Waardoor Standwoord een paar plaatsen kan krijgen. Uh, we uh, uh, ja, dat weet ik pas na een uur of vier. Op. Het is niet anders. Oké, okay, dankjewel Joop voor uh, dit moment. In ieder geval goede berichten vanuit Duintjesveld. Tot zometeen, dan horen we meer van Jovenis. De wedstrijd van vanmiddag. SV Sanford tegen Marken. En we staan met 2-0 voor. Dus dat gaat lekker daar op Duintjesveld. En laten we hopen dat dat zo blijft. Zometeen zijn wij er weer. na drie uur graag tot zo. En de Bros Johnson is te laat.